No New Year's Day To celebrate No chocolate cup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 Mark Visser met het NOS-journaal. De advocaat van PVV-leider Geert Wilders heeft de rechtbank gevraagd. Advocaat Moscovic vindt dat de rechtbank de schijn van partijdigheid heeft gewekt... door op te zinspelen dat Wilders in de rechtszaal de discussie uit de weg gaat... door een beroep te doen op zijn zwijgrecht. Voorzitter van de rechtbank zei dat hij ook uit de media die indruk had. Moscovic vond dat geen pasgeven en wil dat de rechters worden vervangen. Rond deze tijd komt de Wrakingskamer bijeen... om een besluit te nemen over de voortgang van de rechtszaak. Aan het begin van de zitting lichtte Wilders toe waarom hij niets wil zeggen in de rechtszaal. Hij zei dat het onder meer door de formatiebesprekingen een slopende tijd is geweest. Ook zei Wilders dat hij niet alles heeft gezegd wat aan hem is toegeschreven. Hij staat terecht voor het beledigen van moslims en voor het aanzetten tot discriminatie en haat. Amsterdamse burgemeester Van der Laan vindt de wilde schade van de krakersrellen van afgelopen vrijdag op de daders verhalen. Hij denkt wel dat het lastig wordt omdat het moeilijk te bewijzen is wie er precies verantwoordelijk is voor bepaalde schade. Een voordeel voor de gemeente is dat er veel beelden van de rellen zijn. Nobelprijs voor geneeskunde gaat dit jaar naar de Britse wetenschapper Robert Edwards. Hij is de grondlegger van de in vitro fertilisatie, de reageerbuisbevruchting. Met deze techniek worden eicellen bevrucht, waarna embryo's in de baarmoeder worden teruggeplaatst. Op basis van zijn onderzoek werd in 1978 in Engeland de eerste reageerbuisbaby geboren. In de jaren daarna hebben Edwards en zijn collega's de techniek verbeterd. De prijzen worden uitgereikt op 10 december en dat is de sterfdag van Alfred Nobel. Het weer half en toe zon, alleen in het zuidwesten wat motregen. Elders is het vandaag droog. Het is met 19 tot 22 graden vrij zacht. Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het.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 Told you, and never take it all for granted. Oh, sunrise will do. Get it you, sunrise will. But is it just too good? Don't say you'll stay, cause then you'll go. Mountainside, the face of mine, and I lay by the ocean, making love to her, her visions clear. Walk the days with no one near, and I return as chained and bound to you. Damn, we shall.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 Ding, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch toch? is wat ik zei tegen haar.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 tegen haar die veertig dagen die werden veertig maanden waarbij ik elke nacht voor het slapen ga de zinnen halen.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 Slaap lekker. slaap lekker, slaap lekker Is wat ik zei tegen haar dus Slaap lekker, dit is wat ik zei tegen haar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 Me van de herfst.